Volgens de Russische president Vladimir Poetin zitten radicale moslims... achter de aanslag op een evenementencentrum bij Moskou afgelopen vrijdag. Daarbij kwamen zeker 137 mensen om het leven. Kort na de aanslag claimde terreurorganisatie Islamitische Staat... de verantwoordelijkheid voor de aanval. President Poetin zegt dat onderzocht wordt wie de opdracht gaf. Hij beschouwt het nog steeds als een van de aanvallen van Oekraïne op Rusland. Maar voor die claim heeft hij tot nu toe geen bewijsbrug geleverd. Hamas zegt blij te zijn met de resolutie... De resolutie van de VN, waarin wordt opgeroepen tot een staakt het vuren in Gaza. In de resolutie staat ook de oproep tot het direct vrijlaten van alle gijzelaars... ...die Hamas en andere terreurgroepen nog vasthouden. Dat zouden er nog ruim 130 zijn. Hamas zegt dat het bereid is om een gevangenenruil met Israël aan te gaan. Afgelopen maanden heeft de terreurbeweging vaker laten weten... ...gijzelaars te willen ruilen voor Palestijnse gevangenen. Maar onderhandelingen met Israël liepen tot nu toe steeds op niets uit. En een beetje goed nieuws voor Donald Trump. De borg die hij in een fraudezaak moet betalen is door een Amerikaanse rechter verlaagd van 454 miljoen naar 175 miljoen. Hij had gezegd dat zijn bedrijf meer waard was dan het daadwerkelijk was, zegt de Amerikaanse aanklager. Donald Trump falsely inflated his net worth by billions of dollars to unjustly enrich himself, his family... Volgens deskundigen zijn er genoeg mensen die Trumps campagne willen steunen... maar zijn ze minder happig om Trumps rechtszaken te betalen. Dus of het hem lukt, dat is nog steeds de vraag, ook al is het bedrag flink verlaagd. Trump heeft tot vandaag de tijd om het geld te betalen. Veel amateurvoetballers scoren wel eens per ongeluk een beauty... maar dat telt niet voor Al Mercera. Hij ging afgelopen weekend viral op social media... omdat hij maar liefst vier prachtige goals scoorde in één wedstrijd. Dan komt hier de bal voor de voeten van Mutsera. Wat een pegel, zeg. De aanvaller speelt nu bij FC Rijnvogels in Katwijk. Maar wie weet zal dat veranderen na dit filmpje. Het weer, het blijft overal droog. Morgen ook, dan wel wat minder zon. Maar de temperatuur ligt wat hoger tussen de 13 en de 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg.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 ja dwaze presentator of weet ik geval wat uh, zeggen. Ja, dat is wel een uh, leuk nummer en uh, die uh, voegen we even toe en dat gaan we even massaal delen. Ja, dan, je uh, weet het niet. Nee, dat weet nee. je niet. Dus het kan uh, best zijn dat je volgend jaar top of the bill bent uh, in Amerika en dan uh, hebben wij jou hier gehad uh, tenminste in oh. deze studio. Ja toch? Zo? <laughs> ja, dat zou allemaal kunnen natuurlijk. Dat zou natuurlijk. mooi zijn, maar ja. ja. Uh, maar goed, uh, ja, het is een beetje vooruitlopend op. Uh, Urban, ja. dat kwam ook een beetje terug in het hele verhaal.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 Yeah. Ooh. Mm -hmm. There is something about you That got me feeling crazy There is something about you That got me feeling crazy There is something about you Look was pretty intense. Broke things up with my eggs. Boy, you got me high on cloud nine. Your touch has got me dragged down on fire. That you are stuck between the world you live in. So, baby, take my hand, feel the heartbeat on my chest. You are so beautiful, so please don't feel sad. You make, make me feel better with the smile on your face. Please always remember your you're my saving grace. There's something about you, there's something on my mind. A girl like you is so hard to find. There's something about you, ooh. About you to get me to get me to get me for crazy.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 Yeah, I don't feel.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 Nee, Rodriguez nee. met de G en een S aan het eind. Ja, G U E S, mensen, dat is het uh, Rodriguez. Yes. Ja, zoiets, hè? Rodriguez. Ja, zoiets. Rodriguez. Met de uh, G U E S. Yes. En niet de Z. Want je hebt ook, uh, mm. paar, die heb je ook nog. En de Q heb je ook nog? Ook nog? Ja, yeah. zijn zelfs dan nog. Mm.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 Ja, dank jullie wel voor de support ook. Hier en nou. Dat is hem. Oké, okay, en dat was Catharina. Uh, We gaan uh, nog even verder met uh, stevige muziek hier is Gunmul en Tata's Lai. Welkom to the Gunmul family. You are chosen to be in this wonderful family group that brings hope, trust and a delightful future.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 for her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 4 mei, dat is op zaterdag voorafgaand aan bevrijdingspop op 5 mei. Dan hebben ze hun EP release show in Bitterzoet. Dus dat, dat is op 4 mei. Dat wordt een druk weekendje waar ik veel kilometers ga lopen, denk ik. Want ja, ik heb een dag later heb ik bevrijdingspop. Maar goed, we hebben nog iets staan, want morgen is er een pop college tour. En daarin treden een aantal mensen op, zoals Louis. Met Dubbel L. Uh, dan uh, met uh, Jan Lalen. Uh, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar dat zijn van uh, de mensen. Die van het conservatorium van Amsterdam. En die doen mee in de zonneprijs. Een dame die in uh, de finale. Van uh, de 035 propprijs Heeft uh, gestaan. Die hoor je straks ook na het gesprek. Uh, met, een, uh, met een nummer. Dat is Morel. En LS. En met die LS. Daar heb ik uh, een uh, gesprek mee gevoerd. En dat is dit gesprek geworden. Aan de telefoon.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 Ondanks het feit dat we allemaal binnen zaten... dat het onwijs verdedigd was, gaf het mij juist de ruimte en de tijd om zo'n single uit te brengen. En om marketing-technisch dingen op een andere manier aan te pakken. dan ik ze, uh, misschien had gedaan als we niet in een uh, pandemie zouden zitten. Ja, oké. Okay. Uh, maar ja, je ziet dat het uh, dan toch na anderhalf, twee jaar. dat het uh, aan ja, de aflopende zaken begint te worden. En dan zijn het dus weer die welbekende koeien. die in de lente uh, weer naar buiten mogen.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 En, uh, ja, ik ben namens de Rock Academy dus geselecteerd voor die pop -clays tour. Tour. Ja. En dat is, uh, dat is eigenlijk een samenwerkingsverband tussen de zes conservatoria in Nederland. Ja. Um, en we gaan dus komende week, dus vanavond beginnen we in 013... gaan we een week lang toeren met uh, vijf andere bands. Ja, ja op het uh, moment dat wij dit uh, gesprek voeren is het dan alweer geweest, de 013. Maar goed, uh, er is, staat er ook nog ergens één die uh, wel... Uh, op het moment dat wij dit uitzenden uh, in de buurt gepland. En dat is een optreden in het patronaat. Ja, het patronaat in Haarlem. Wat ken jij van het uh, van patronaat? Eigenlijk nog vrij weinig. Ik heb er nog nooit op het podium gestaan. Dus dat is voor mij een hele nieuwe, nieuwe kans. Ja, en terug uh, naar het uh, 013 verhaal waar, uh, waar je net ook over begon. Heb je daar ook al eens uh, eerder gestaan dan? Ja, ja, zeker. Ja, ik, oh, um, even kijken, in 2017 was dat. Toen deed ik mee aan een talentenprogramma genaamd Kunstbende. Hmm. Uh, voor jong talent. En uh, toen mocht ik daar de voorbeelden van draadband spelen. En in 2021 tijdens de pandemie heb ik daar ook uh, uh, opgetreden. Desalniettemin met uh, coronamaatregelen. Ja. Dus via een stream werd dat toen gedaan. Dat was wel bijzonder om voor een camera te moeten... <lacht> Optreden en geen publiek te zien. Ja. En uh, afgelopen zomer hebben wij, uh, heb ik voor het eerst mijn een nieuwe set gepresenteerd in 013. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja is dat, uh, want, want de Rock Academy en de 013, dat lijkt met elkaar een beetje verweven ook, hè? of niet? Ja, die hebben natuurlijk een samenwerkingsverband om, om eigenlijk de, ja, de mensen die er op de opleiding zitten ook een podium te kunnen bieden.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 ...die faciliteert verschillende concerten... ...maar daaronder ook ochtendconcerten... ...waar echt dus eigenlijk beginnertalent... ...in zo'n mooie theaterzaal mag optreden. Ja. Dat vind ik wel een heel mooi initiatief. En uh, ja, er, er, er zijn er nu best wel een aantal... ...die uit omstreken komen... ...die momenteel ook op de Rokap registreren. Ja ja. Oh, ja, ja. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja, want, uh, want Roosendaal ligt in dat opzicht... ...best wel een beetje gunstig. Hè? Tilburg ligt uh, redelijk dichtbij. Maar Rotterdam, je zegt het al. Ja, ja Rotterdam ook.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 de hele nieuwe algehele sier. Ja. Dus uh, dat gaat beginnen met één single. Ja. En vervolgens uh, nog een mooie single. En dan wordt de EP uh, bestaande uit vijf nummers uitgebracht. Ja, hoe heet de EP? Een study. Een study. Uh, verwijst dat ook nog, nog ergens naar? Zullen we dat zeggen? Ja, verwijst het ook nog ergens naar de titel van de EP? Ja.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 <laughs> Oké. Okay. Dankjewel. Ja, geen dat En Zij is morgen dus uh, te zien in de popcollege tour van het uh, patronaat. Uh, samen dus met onder meer Morel. En die hoor je nu. En dat is dit nummer. Breakfast, but I never digest it. Cool myself, they sit in sinner, 'cause I spit it out before dinner. I'm not hungry enough to feel my body. Cool myself, if I. It's up to choosing for another rejection If I would lay in my head, With a knife in my hands Would you still love it?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 Bombay en Unreal.